11 uur. Sit van der Linde met het nos journaal De vakbond voor cabinepersoneel, VNC, heeft het CAO-voorstel van KLM verworpen. 80% van de ledenraad stemde vanavond tegen. Na drie stakingen moest KLM om tafel met de vakbonden voor grondpersoneel, cabinepersoneel en de piloten. Dinsdag rolde daar een CAO-akkoord uit, maar de leden van VNC vinden het loonbod te laag. Of andere vakbonden wel instemmen met het akkoord is niet duidelijk. Voor het eerst in tien jaar hebben weer meer mensen de griepprik gehaald. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. In 2017 had net geen 50% van de mensen met een hoog risico een prik gehaald. En vorig jaar was dat gestegen tot 51,3%. Staatssecretaris Blokhuis besloot vorig jaar te onderzoeken of zorgmedewerkers verplicht kunnen worden om zich te laten inenten. Een paar maanden later bleek dat het aantal mensen in de zorg dat de griepprik had gehaald bijna was verdubbeld. De bodem in Zuid-Limburg lijkt stabiel genoeg te zijn voor het plaatsen van de Einstein-telescoop. En daarmee is de komst van de telescoop naar Nederland een stap dichterbij gekomen. De Einstein-telescoop is de grootste detector van zwaartekrachtgolven ter wereld. Europese wetenschappers hopen met het meetstation meer te weten te komen over het ontstaan van de aarde en het heelal. Behalve Limburg is ook nog Sardinië in de race voor de komst van de telescoop. Er wordt nu subsidie aangevraagd voor vervolgonderzoek.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 Terug bij Pizzol Radio Show 1353. Ik weet niet meer precies hoe ik het in het vorige uur zei... maar goed, maakt niet uit. 1353, dat is het getal van deze uitzending. Een uur, twee, nog een hele uur. muziek op je eigen lokale radio. ZFM Zandvoort's Becoming Light is het eerste album... waar we naar gaan luisteren van de goede bekende Ben Carroll. En uh, ja, toch wel een beetje bijzonder uh, uh, album. Ik ben blij dat we maar één nummer uh, horen, één track. Want het is zo'n uh, beetje overtoonzang. Uh, ik ja, kan er nog geen goede vinger achter krijgen. Maakt niet uit, uh, het is een kort nummer. Uh, alle nummers duren trouwens niet langer dan vier minuten. Daarna After the Rain van François... Couture, een album uit 2013 of 2015, dat is me een beetje ontgaan. En dan een Nederlander, weer een Nederlander, Paul Joe Fish show heet die beste man, minstrel of the vloed. Ook een Nederlander uit de lang vervlogen tijden, meer dan twintig jaar geleden, hier begonnen op dit uh, radiostationnetje. Goed, eens even kijken nog meer mensen. Nee hoor, dat is het. Veel luisterplezier. perpetual motion one of the artists on peaceful radio please visit my website at perpetual-motion.net Rachel LaFont. This is Raphael Groton. Thanks for tuning in.